Klaar voor de start met de zakelijke aansprakelijkheids- en resbijstandsverzekering van Interpolis. Nu het eerste halfjaar gratis. Verkrijgbaar via Rabobank. Via je smart speaker App in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws. Goedemorgen, ik ben de Giel Frazen-Storm. De oproep van de Rijkswaterstaat om vandaag thuis te werken... heeft niet echt geholpen, want het is drama op de snelwegen. We hebben de drukste ochtendspits op een woensdag sinds jaren. Er staat meer dan 600 kilometer file. Dat is geen record. Daarvoor moeten we terug naar 1999. Toen gingen we over de 770 kilometer heen. Door het winterweer ook problemen met het openbaar vervoer. Zo rijden er geen treinen rond Rotterdam CS en Breda... en ook bussen hebben last van sneeuw en gladheid. Zo rijden er vanochtend geen lijnbussen in bijvoorbeeld Den Haag, Rotterdam en Utrecht. In Friesland blijven de bussen de hele dag in de remise. Reizigers van wie de vlucht is gecanceld hebben massaal overnacht op Schiphol. Het waren er meer dan duizend. Vanwege het winterweer worden al dagenlang telkens honderden vluchten geschrapt. Vannacht konden gestrande reizigers voor het eerst slapen op veldbedden... en vanochtend kregen ze een ontbijtje. En president Trump wil Groenland zo graag van Denemarken afnemen dat hij erover denkt om militairen te sturen. Voor Trump is Groenland belangrijk om Rusland af te schrikken. Bovendien is er veel olie en gas. Volgens de Wall Street Journal moeten we het Amerikaanse dreigement met militairen niet al te serieus nemen. Het weer van Weer Online: Code Oranje vanwege flinke sneeuwbuien met een stevige zuidenwind. In het westen wordt het vanmiddag 1 tot 3 graden boven nul. In het oosten blijft de temperatuur net onder het vriespunt. En dit was op nieuwsopsleiding. Nee, ik neem inderdaad toch wel terug dat mensen goed geluisterd hadden naar de radio. Er staat voor 1100 kilometer aan files in Nederland. En dan vooral die N-wegen, die zijn hardnekkig. De hele tijd een kwartiertje of 20 minuten op verschillende wegen. En er zijn er wel zoveel dat ik er niet aan ga beginnen. Ik pak gewoon even de grootste A-wegvertraging. En dat is de A4, Den Hoorn en de keteltunnel. 55 minuten ga je toch de weg op...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 Optimaal proteïne extra. Een handig flesje met extra vezels en multivitamines. Maak bij Slam kans op een onvergetelijke trip voor jou en drie vrienden naar Las Vegas. En waag de gok van je leven, Anou en Marij. Nou jongens, het is zover. We hebben breaking news over de Elfstedentocht. tocht. Ik Gidan? Ja of nee? Je hoort het zo bij Slam na Chiesto en Eva Max. Zes over negen anu, op je bijrijdersstoel. stoel the model mm -hmm. Throw it back with no chase zo so no trouble mm -hmm. Papa named baby let's make some bowls mm -hmm. that gelato. wanna be seeing double Met giechelende sidekicks. Met gekke dingen en zo. Wat ik dan circus noem. En iedere zender doet dat. Ja, in de ochtend joh. En ja. ik, ik, zou, ik wil zo niet wakker worden nee, met dat geschreeuw nee. en zijn kreis. Ja. The morning light is turning, the feeling is met Dracula. Slim. Anu op je bijrijdersstoel, Marijn magazijn. We maken even een rondje nieuws en het is 11 over 9. De Slam ochtendshow. Update. Vandaag 7 januari en er is nieuws over de Elfstedentocht. De winterfiets Elfstedentocht, die komende zondag gepland stond in Friesland. Die gaat niet door vanwege te wintersweer. Het is dus te gevaarlijk. Door de sneeuw en gladde wegen zijn de fietspaden niet veilig genoeg... voor zo'n lange tocht. Dus de organisatie heeft hem verplaatst naar 22 maart zodat iedereen zonder risico kan meedoen. Ah shit, 22 maart, dan heb ik al iets. Even kijken, uh, wat had ik dan? Oh ja, dan heb ik uh, geen zin. De winterfiets stedentocht gaat niet door omdat het te winters is. In ander nieuws, de zwemwedstrijd van zwembad De Waterlelie in Alsmeer gaat niet door omdat het water te nat is. In Den Haag heeft een 43-jarige dakloze man wraak genomen op zijn oude werkgever DHL. De man zegt jarenlang slecht behandeld te zijn door DHL... en daarom heeft hij tientallen pakketjes uit brievenbussen gevist... en meegenomen, waarna hij is aangehouden. Hij zegt uit de frustratie de pakketjes gestolen te hebben... en hij zit vast voor verder onderzoek. Dat is gek hè, dan wil je wraak nemen omdat je als pakketbezorger genaaid bent... en dan loop je dus alsnog door de buurt met allemaal pakketjes. Wees blij dat je niet op Schiphol werkt, als je niet op Schiphol werkt tenminste. De vloeistof waarmee vliegtuigen ijsvrij worden gemaakt, raakt op. Het speciale antivriesmiddel uit Duitsland is niet geleverd en begint snel op te raken. KLM, dat verantwoordelijk is voor het de-izen van toestellen... gebruikt enorme hoeveelheden per dag en probeert nu zelf extra vloeistof op te halen in Duitsland. Maar het is nog onduidelijk hoe lang dit gaat duren. Dit is dus echt waar, hè? we hebben het even, even gecheckt. Er rijdt op dit moment een KLM-medewerker in een bus naar Duitsland om dat antivriesmiddel op te halen. Zullen we daar gewoon eventjes, jongens, kunnen we daar gewoon even heel hard voor klappen met z'n allen? Want dit is toch insane. Het feit dat is ik heb meer mensen nodig, hebben we nog collega's hier? Ja, ze zijn er toch? Jij daar, onderweg naar Duitsland. Wow. Zet hem op. En doe voorzichtig. De Slam Ochtendshow. Update. Zometeen nog maar een keer aan dat rad draaien hier. Die gigantische roulette tafel. We geven de gok van je leven een nieuwe slinger. Je maakt kans op een reis naar Las Vegas voor jou en drie vrienden. Hou Slam aan. <totstuk>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 the It's the midnight sun kiss Get under the red sky Lay on your chest like this Hold me like the pebbles in your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 I'll Ik ontdek je op Slam. Sonny Fodera en D.O.D. Think about us. Nieuw. Meer music. Slam. Mixmarathon. Right of, of the week. Armin van Buren en Klokkenbach. Sunshine's on me. Sunshines on me, Armin van Buren. En het is de Mixmarathon Track of the Week. Als je goed luistert zit er ook een beetje van dat body rocks in. Uh, ja. ja, dat zit er wel in, in die Mixmarathon Track of the Week. Het is vijf voor half tien. Zometeen gaan wij weer spelen voor de Vegas trip met Max. Max Slachtveld die heeft eerder deze ochtend gekozen voor het balletje op rood. En guess what, de rouletten die belanden op ja. rood. Dus hij heeft één fiche voor het grote finale spel. Hij kan dat verdubbelen naar twee munten. Maar hij kan het ook helemaal verneuken zometeen. Ja. En dan ga jij lekker gewoon in die finale staan. Dus blijf sowieso luisteren of jij hebt weer kans. Ik in die finale. Hm? Wat? Ik, of de luisteraars. Dat jij in de finale staat. Ik zei dan, ga jij naar de finale. Ik, niet tegen jou, ik heb het nooit tegen jou. Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30 Europa.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 Hey, goedemorgen Slem, 1 minuut over half 10. Code oranje is nog steeds van kracht en dat blijft de rest van de dag wel zo. In het westen wordt het vanmiddag 1 tot 3 graden boven nul. Dat zou betekenen dat de sneeuw niet blijft liggen in ieder geval. In het oosten net onder het vriespunt nog. En dan gaan we nog even naar de Nederlandse wegen toe. Is het nou echt zo druk als ze zeggen... Uh, we komen erachter. Ja. ja, dat is een korte antwoord. Bijna 900 kilometer aan file. Dit zijn de paar grootste op de A-wegen. Die pak ik wel even mee. De A4, Den Hoorn en de Keteltunnel. Daar 35 minuten. En op de A59 Sonshil Oosterhout een kwartier door een geschaarde trekker met uh, oplegger. Zo'n John Deere. Oh, dat is niet merk. En een flitser A13 Den Haag richting Rotterdam bij 6,8. Het is dus druk op de weg, maar het zijn vooral die N-wegen die er wel uitspringen. Klein je reis als je toch de weg op moet. En uh, nou, misschien is er nog een snellere route beschikbaar. Dan even het laatste nieuws van het ANP. Michiel, praat je bij in een half minuutje. Goedemorgen. Ondanks de oproep om thuis te werken zijn toch veel mensen de weg opgegaan... met als gevolg dat we de drukste woensdagochtendspits in jaren hebben. Een woordvoerder van Rijkswaterstaat zegt ervan geschrokken te zijn. Intussen heeft de NS steeds meer problemen op het spoor... men raadt mensen aan hun reis uit te stellen. Rond Rotterdam Centraal en Breda rijden helemaal geen treinen door allerlei storingen. En meer dan duizend gestrande reizigers op Schiphol hebben daar de nacht doorgebracht. Ze konden slapen op veldbedden. Of ze vandaag alsnog het vliegtuig in kunnen stappen is de vraag. Tweederde van de Schipholvluchten is gecanceld. En dat is over de hoofdpunten van het ANP. Beste luisteraars. Over enkele minuten Kelvin Harris op station Slam. Anul en Mare. Een station dat wel functioneert. Slam met je speakers met 21 Pilots. Stressed out na nou die laatste Taylor Swift in de remix van Loud Luxury.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 Turn back time to the good old days when the man.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 Sun in the morning, we're better. Max, ben je daar? Goedemorgen. He. Hey, goedemorgen. Jij hebt eerder deze ochtend uh, de gok van je leven gewaagd. Jij ging voor uh, het balletje in de roulette op rood. En daar kwam die ook. Dus we hebben jou uh, weer aan de lijn. Toen uh, sloten wij af met een uh, liedje van André Hazes. Dat heet Ik ben een gokker. Omdat jij uh, door zou spelen. Ik ben een gokker. Ik ken niet het spel. Ga jij maar door. Ga jij maar lekker zo door. Dat leek ons wel een toepasselijk liedje. En uh, nu zei Marijn net, ik heb ook een uh, liedje speciaal voor Max gemaakt. Ben je klaar voor Max? Oh okay. jij? Ja, zeker. Ja, Gooi er eens in Marijn. Maar Max is een rocker, ik ken niet dat spel. Ga jij maar door, ga jij maar lekker zo door. Dat was het, toen waren mijn AI-credits op. <laughs> Dit was en, het. Uh, ik had ook wel een beter dingen <laughs> te doen, Max. <laughs> jij hebt er geld aan uitgegeven, ja, Max. Ja. Dus uh, nee, dat je het even weet. Jij kan geld verdienen. Van je, van je leven. Jij maakt kans, Max, op 2026 euro aan casinogeld dat je mag uitgeven in Las Vegas met je drie beste vrienden. En nou, wat is het ja. eerste wat je gaat doen in Las Vegas, denk je, als je aankomt? Zo, ja, ik zou echt flauwen naar het casino, denk ik. Ja, meteen naar het casino toe met dat geld, hè? Ja. Tuurlijk. En, uh, ook dan moet, jij, moet je verplicht dat geld op rood of zwart zetten. Dat, uh, dat is de, de catch hier bij Slam. Dan uh, kan je echt uh, ja, het weekend nog helemaal lekker lang doortrekken. Of in één keer geld op. <laughs> het wordt in ieder geval onvergetelijk. Dat is één ding wat zeker is, uh, Max. Heb je erover nagedacht? Wat wordt uh, je volgende gok voor twee fiches? Uh, we gaan gewoon weer rood proberen. Je gaat nog een keer voor rood. Ja, mocht je nu weer uh, rood draaien... dan uh, heb je dus twee fiches voor het finale spel. Maar je kan het nu ook vergooien. Ja, dat is spannend. Het balletje rolt. En we gaan luisteren. Beste Max. Marijn gaat het je vertellen. Hij is gekomen op, uh, op de 1. Ja, wat hebben we daar dan? Nee. Weet jij welke, welke kleur dat is, Max? Nee, ik kom er geen maar even te zien. Als je ze mogen gokken, welke kleur denk je dat ja. is? Ik gok nog Natuurlijk ja, op rood. Ja, dat klopt. Het is rood. Jij hebt twee fiches voor het finale spel. Dat gespeeld wordt op donderdag 22 januari. Nu is de vraag: kom jij naar de Slim Studio met twee fiches? Of wil je er vier van maken? En ja, heel veel meer kans hebben op de trip naar Vegas. Okay. Dat is spannend, hè nou? Laten we lekker doorgaan. Ik ben een vaker, ik ken spel. Hij maakt me door. Hij door me zo door. Nou, is 18+. Plus. Ja. ja, nee, dat sowieso. Max, jij bent de eerste die dit aandurft. Ja. ja. Wat fantastisch. Ja, nou ja, we gaan het, uh, we ga ga het horen. Het, ja. Ja. Straks bij Jarno, dan word jij nogmaals gebeld, Max. En dan mag ja. je van 2-4 proberen te maken. En anders uh, lig je er toch uit. Ja, spannend. Maar dan was Laten dit wel. al de gok van je leven. Ja, ja. wel heel stoer. Ja, ja, ik ga ja, zeker luisteren ja. naar Jarno straks. Succes, Max. Toi, toi, toi. Ook kans maken. F Vegas plus je leeftijd met de slam app. En binnen drip naar Las Vegas. Nee, dat, dat meen je niet. Zin. Dat meen ik niet. Zin. You should talk. You gotta listen.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 ZANG created a creature of the Annoul, Marijn. Ja dan is je door. Maar het is Basto. Dat vinden de fans van Basto een groot compliment. En dat vinden de fans van Avicii een grote belediging. Heb ik ooit gehoord. Gregory's theme hier gedraaid in uh, de ochtendshow. Die uh, nou, nu ten einde is. Morgen gaan wij uh, weer een vrije vrijdag voor jou regelen. En dat is met deze temperaturen. En uh, nou ja, uh, chaos in het land. Toch wel heel erg fijn. Je kan nu alvast uh, een appje sturen. Vrij naar de app van Slam. Dan gaan we morgen je baas bellen. Met zo'n goede smoes. Dat je gewoon een gratis uh, vrije dag te pakken hebt. Dus vrij in de app van Slam is vrijdag ijsvrij zijn. Stuur maar een effie. Leuk. Uh, zijn wij er morgen weer. En zo meteen bij Jarno ja opnieuw een keer uh, een uh, gok van je leven die gewaagd gaat worden door Max. Die gaat dus van twee naar vier fiches. Ja. Of niet. En dan ben jij weer aan de buurt. Dus ik zou blijven luisteren. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door een boodschap van de koning. Goedemorgen Nederland. Uh, Willem-Alexander hier. Het sneeuwt in Nederland en dat ontregelt het land. Lege schappen in de supermarkt, treinen met vertraging en onbegaanbare wegen. Daarom hebben Maxima en ik besloten om zometeen met het regeringstoestel naar Griekenland te vliegen. En we gaan daar lekker in de zon in onze enorme vakantievilla zitten. En dat tot de sneeuw in Nederland weer verdwenen is. Heel veel succes iedereen met die storm des doods. Hartelijke groeten Willem-Alexander en Maxima.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 Start vandaag nog je winterlidmaatschap bij Sport City. Check sportcity.nl 18 plus speelbus. Ja, serieus? 7, 7, 7, oh, Wat een geld. 8, ,000. 8 ,000 Tot verdikkelen. Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Nu heel veel voor heel weinig bij Trekpleister. Zoals alles van Nivea. 2 plus 2 gratis. Daar wordt je portemonnee blij van. <gat> Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl Trekpleister, NL. Trek Pleister, waar kunnen we je blij mee maken?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 Start je als ZZP'er? Dan kies je natuurlijk voor KNAP de ideale zakelijke rekening. Nu de eerste twaalf maanden gratis. KNAP, de bank voor ZZP'ers. Even schaften, even lunchen, even sparen. Nu bij Spar, een combideal. Een beleg broodje en drankje naar keuze voor 5,75. Tot snel bij jouw Spar in de buurt.